Heldere hemel brengt drie plekken samen. Van op een Poolse basis stijgt de mig op, bestuurd door een Russische piloot, die er van jongs af aan af aan had gedroomd de hemel letterlijk te bestormen. Maar die dag loopt het mis. Zijn schietstoel slingert hem uit de haperende straaljager, die zich als bij wonder onmiddellijk herstelt en onbemand naar West-Europa doorraast. Op de NAVO-basis van Castor wacht een chief of staff op zijn basis die opgehouden wordt in de Brusselse film een tot hoofdredacteur opgeklommen staaldraadfabrikant, gelooft niet in de primeur van zijn ervaren adjunct en in coregame ontspint zich een echtelijk drama.